10 uur, Marielle Hageman met het NOS-journaal. De bomaanslagen aan de Turk-Syrische grens... lijken het werk van de Syrische geheime dienst, zegt de Turkse vicepremier. Volgens hem wijzen de eerste onderzoeksresultaten in die richting. Bij de aanslagen met twee autobommen in de Turkse grensstad Rehanle zijn zeker 40 doden gevallen. Zo'n 100 mensen raakten gewond. Turkije steunt de opstandelingen in de Syrische burgeroorlog. Na de aanslagen keerden inwoners van Rehanle zich tegen de Syrische vluchtelingen die in de stad bivakeren. Zo sloegen ze de ruiten in van auto's met Syrische nummerplaten. De voormalige Pakistanse premier Sharif heeft zichzelf tot winnaar van de verkiezingen uitgeroepen. Sharif hoopt dat hij meer dan 50% van de stemmen krijgt, zodat hij geen coalitiepartner hoeft te zoeken. De grootste rivaal van Sharif, Imran Khan, lijkt op de tweede plaats te eindigen. De cricketlegende is verkozen in het parlement, maar zijn partij wordt daar naar verwachting niet de grootste. Kaan heeft nog niet gereageerd op de uitslag. Bij geweld rond de verkiezingen zijn zeker 29 mensen omgekomen. Ondanks dit geweld en de vele aanslagen tijdens de campagne was de opkomst hoog. De astronauten die een reparatie moesten uitvoeren aan het ruimtestation ISS zijn weer terug aan boord. Het lijkt erop dat het probleem is opgelost, maar ruimtevaartorganisatie NASA vindt het nog te vroeg om dat te zeggen. De astronauten verlieten het ruimtestation om een pomp te vervangen van een koelsysteem dat onder meer de temperatuur van de zonnepanelen op peil houdt. NASA vermoedde dat deze pomp ammoniak lekte. De Engelse voetbalclub Wigan Athletic heeft het belangrijkste Britse beker-toernooi, de FE Cup, gewonnen. Wigan won op Wembley met 1-0 van Manchester City. Invaller Ben Watson scoorde in de 91ste minuut. Manchester City speelde een deel van de tweede helft met 10 man... nadat Zabaleta een rode kaart had gekregen. Het weer. Vannacht en morgen trekken buien over het land. Morgen in het westen en zuiden ook wat zon. De temperatuur ligt tussen 11 en 14 graden. Ook na het weekend blijft het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. Wie ondersteunt mijn moeder na een ziekenhuisopname? seniorservice.nl Sesambroodje.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 Radio 8 comes the Het laatste uur van NOS langs de lijn voor deze zaterdag. We gaan terugkijken op de livesport van vanavond natuurlijk... het landskampioenschap van de handbalsters dus van Dalsen. Het Gooi is Nederlands rugbykampioen geworden... op een uitermate spectaculaire manier. We bellen ook even met Barcelona... omdat Espanyol stadgenoot Barça kampioen kan maken vanavond. Kijken of dat ook gebeurt. Tussenstandje Porto Benfica inmiddels 1-1. Is de goal 0-1 Lima. Eigen goal van Pereira zet de stand daar op 1-1. Benfica dus vooralsnog geen kampioen. En verder vanavond. Morgen is het eindelijk zover. Dan wordt de opgepimpte tune van langs de lijn. Hebben we die dan? Ja, die gaan we krijgen. En Die tune van langs de lijn die wordt morgen in gebruik genomen. En hoe die tune tot stand is gekomen, dat laten we straks horen. Waar zit hem voor het laatst dat we deze draaiden? We nog meer wel, hè? Ja. Denk, nog één keer? Heb je nog? Dan was dat de voorlaatste keer, nee? Oh jammer. Nou ja, goed, ik vind hem zo mooi. Maar goed, uh, we, laten we het dan maar eerst even gaan hebben... over de strijd van het, uh, om het uh, landskampioenschap bij de Waterpolo-dames. Uh, um, uh, die wordt morgen namelijk beslist in Nijverdal. ZVL wist vanavond de stand op 1-1 te brengen... door met 9-8 te winnen van het ravijn. Tessa Stutterheim, aanvoerster van het verliezende ravijn... in gesprek nu met Bob van der Tak. Jullie begonnen nog wel zo goed, Tessa. Ja, klopt. Er kwamen wel even 1-0 achter. Toen pakten we ons heel snel. Drie mooie doelpunten. Maar eigenlijk vanaf de tweede periode waren er vijf minuten... waarin geen van twee ploegen tot scoren kwam. Toen kregen we vrij snel twee doelpunten tegen. Waardoor we 3-3 gelijk kwamen. En daarna lukte het ons eigenlijk niet meer om uh, nou dat, dat spel met veel bewegen. Wat we aan het begin lieten zien. Veel uh, de ruimtes inzwemmen. Die ruimtes ook benutten. Dat liep eigenlijk een beetje vast. Uh, ja, eind tweede periode, begin derde periode. Zo kwamen we er niet meer door. En uh, ja, konden, we, konden zij in een spel komen. Uh, ja, plus wat, uh, ja, wat mooie doelpunten van Mieke Kabout Die dan met haar ervaring uh, twee prachtig erin loopt. De balgballetjes, hè? Precies, waar de keeper dan niet meer aankomt. En die vallen er dan ook natuurlijk, ja, die vallen er dan net in. Uh, dat is ook gewoon balen, daar kan je ook niet zo heel veel tegen doen. Dat is gewoon haar, haar kwaliteit. Maar uh, ja, ik denk dat we het hebben laten liggen in, uh, in het middenstuk... waarin we gewoon meer, uh, meer hadden moeten bewegen en door hadden moeten drukken. Ja, en meer moeten scoren. Dus aanvallend, dat was het grootste probleem vandaag? Ja, denk ik wel. Zij spelen op een gegeven moment een zone. Eigenlijk aan de rechterkant waar ze wat terugvallen voor de voor en de ruimte uh, bij ons aan de rechterkant laten. En wij bleven daarin te statisch aanvallen. We bleven proberen het schot uh, van die kant te geven, terwijl we eigenlijk... Uh, Juist aan de andere kant moeten gaan zwemmen om daar de ruimte te creëren. maar dat is natuurlijk wat zij juist niet willen. En we gingen iets te veel mee en blijven proberen dat daar op te lossen. Nou, dat lukte niet. Dat geeft hun natuurlijk ook zelfvertrouwen. En uh, ja, dat bleven dat bleef we te lang doen, Daar kwamen we niet door. Als je nu kijkt naar de twee wedstrijden. Gisteren winnen jullie met één doelpuntverschil. Nu wint ZVL met één doelpuntverschil. Ja, het ontloopt elkaar bijzonder weinig, hè? Klopt, klopt. Um... Gisteren inderdaad viel het onze kant op uh, in de laatste periode. Ik denk wel dat wij, wij spelen in een bad met acht banen uh, breedte. Dit is zes banen. De ruimtes zijn hier kleiner. Ik denk dat dat morgen in ons voordeel is. Uh, ik denk dat wij een uh, fitte ploeg hebben. Dat wij morgen uh, die ruimtes wel moeten gaan benutten. En gelukkig zijn er dus ook meer ruimtes in ons zwembad. Dus ik denk dat we morgen moeten uh, vanaf de eerste periode moeten bewegen, bewegen, bewegen. Ruimtes pakken en uh, wel de ballen tussen de palen schieten. Dus dat thuisvoordeel dat is toch wel heel belangrijk dan, denk jij? Dat denk ik wel zeker. Plus dat we... Dat natuurlijk uh, veel supports achter ons hebben staan, wat de sfeer ook verhoogt, maar ook uh, ons eigen bad. Ja, dat train je vier, vijf keer in de week, dat ken je gewoon op je duim en uh, ja, dat is anders natuurlijk dan hier in een bad van zes banen breed te spelen. Tessa Stutterheim was dat, aanvoerster van het uh, verliezende ravijn. Ja, we hoorden het haar al zeggen, uh, Mieke Kabout scoorde knappe boogballetjes voor ZVL en dan voelt u hem al aankomen, Bob van der Tak, praat ook met haar. Jullie houden de spanning erin hè, Mieke? Ja, nou ja, we hebben een beetje de trend. Hè? Vorige week in drie wedstrijden. En, uh, ja, we hopen het vandaag uh, en morgen, nou ja, morgen nog een keertje te kunnen herhalen. Ja. Hoe uh, zwaar was het vandaag? Ja, het, gewoon, uh, het ravijn is gewoon een hele fysieke tegenstander. En, uh, wij zijn een uh, iets snellere ploeg. En iets, uh, iets strategischer en tactischer. En dat zijn altijd de zwaarste wedstrijden. En, uh, maar ja, Ik denk dat het morgen gewoon op een stukje conditie aankomt. En uh, de beste ploeg zal winnen. Ja, vandaag uh, de avond van de boogballetjes. Mag ik het zo samenvatten? Ja, ik weet niet. Uh, we wisten wel dat we konden bogen, maar uh, ja, we vertrouwden eigenlijk meestal op ons schot. Maar na, nadat de eerste erin ging en de tweede, toen... Uh... Toen had je de smaak te pakken. Ja, toen hadden we eigenlijk met z'n allen de smaak te pakken en toch een beetje het zwakke punt van de tegenstander gevonden. En uh, ja, gelukkig gingen de balletjes erin. En uh, ja, ik denk dat we trots mogen zijn uh, op de schoten en de afronding van de kansen die we vandaag gedaan, had hebben. Ja, want uh, die keepster, uh, die is te pakken met boogballetjes. Dat kan ook voor morgen het recept worden. Uh, ja, ik denk dat ze moet waken voor boogballetjes morgen. Maar uh, ja, voor de verandering morgen gewoon een keer lekker hard schotten. Dat, uh, dat zal er ook nog wel tussen zitten. En, uh, ja, het is toch anders. Uh, wij spelen hier in een 25 meter bad met een ondiep, met een ondiep doel. Uh, ravijn speelt op een 30 meter bad met diepe doelen. Is toch anders schieten. Andere... Dus ja, de, de wedstrijd zal het leren. Uh, ja, ook in hoeverre zij op de eigen verdedigers vertrouwt. Want ja, een boogbal gaat er meestal in omdat de keeper de verkeerde hoek inspringt. Hoe gaan jullie je nu uh, voorbereiden op die wedstrijd van morgen? De allesbeslissende wedstrijd van het seizoen? Nou ja, ik denk dat wij uh, vanuit onze positie uh, al echt onwijs trots op onszelf mogen zijn. Dat wij hier een derde wedstrijd uitgesleept hebben. Uh, in de competitie li uh, liep het sinds... Uh... Sinds de winterstop liep het niet zo lekker. En uh, nou, we hebben toch uh, nou, ja, vanuit een vierde positie uh, vorige week in de halve finale de nummer één verslagen. En, uh, ja, uh, ja, en nu uh, nou, ja, in, uh, in een derde wedstrijd hopelijk uh, ja, tegen de nummer twee, en, uh, twee in de finale. Dus ik denk dat we al heel blij mogen zijn dat we hier een winstpartij gepakt hebben. En ik denk dat we met al onze energie en motivatie morgen gewoon, uh, gewoon weer het water in zullen stappen. Ja, wel in het hol van de leeuw morgen. Ja, zeker, maar uh, daar zijn we... Zo, oh, de bol wordt even afgebroken hier. <tijd> Daar zijn we blijkbaar goed in. Want uh, vorige week moest het ook in drie. En ook uh, de beslissende wedstrijd in een uitbad. Dus uh, ja, we gaan er gewoon best wel maken. We hebben gisteren daaruit ook geen slechte wedstrijd gehad. Maar uh, ja, het uh, zal toch uh, de vorm van de dag afhangen. En uh, bij ons zit het in ieder geval allemaal gewoon goed. Goed tussen de oren. En uh, hopen dat het morgen ook weer zo gaat. Ja, toen moesten ze echt weg. Want anders werd het tribunal in afgebroken. Morgen dus het uh, allesbeslissende derde duel in Nijverdal. Tussen Ravijn en ZVL. De rugbyers van het gooien zijn in Amsterdam Nederlands kampioen geworden. Ze veroverden de titel door concurrent RC Hilversum. Dat was een gooi'sfeestje dus in de finale met 21-20 te verslaan. Het gooispeler speler Roy van Leijen, goedenavond. Goedenavond. Ik heb begrepen dat er een batterij leeg is. Is jouw batterij leeg of is je batterij van je telefoon bijna leeg? Of allebei? Nou, een beetje allebei. Maar uh, die wordt, de batterij voor mij wordt flink opgeladen door het feest hier. Ja, dat geloof ik best. Zeg, het, het was een sensationeel slot. Voordat we daarover gaan hebben, eerst even... dat ik heb begrepen dat jullie met 14-0 achterstonden. Klopt. Hoe, klopt. hoe hou je dan de moed er nog in, zeg? Nou, het is in, in de eerste helft heb je behoorlijk wat wind tegen... en dat probeer je eigenlijk uh, zo goed mogelijk tegenstand te geven... en uh, ja, de, de schade te beperken... Waardoor je in de tweede helft uh, dezelfde uh, aanval kan, uh, kan inzetten die, uh, die Hilfsomdij. Ja. En dan, uh, ja, dan ga je ervan uit dat je of dezelfde punten scoort of meer. Ja. En uh, in de hoop op winst of gelijkspel met, uh, met een verlenging. Ja, dus jullie zijn nooit in paniek geraakt. Want je denkt wat, wat, wat zij kunnen, dat kunnen wij ook. Uh, ja, in principe wel. Ja. Dus uh, de, de storm tegenhouden en uh, proberen in de tweede helft het, uh, het goed te maken of te verbeteren. Ja, nou, dan kom je terug tot 14-14. Jullie waren toch duidelijk eigenlijk de sterkste al van dit seizoen. Waarom kon je het dan niet afmaken? Ja, het is uh, finale regie Sommige jongens hebben drie finales gespeeld, sommige en één en sommige twee en het is toch altijd een uh, speciale andere dag. En, ja, het is uh, een immense game. En zeker omdat de teams uh, behoorlijk aan elkaar gewaagd zijn, uh, komt het allebei je kant op gaan. Ja, je ziet wel vaker in een andere sporten ook. Je staat ver achter, je komt terug en dan kan je toch even niet meer aanpikken. Jullie kwamen ook achter met 2014. En dan, en dan het einde van die wedstrijd. Wanneer uh, de, de spanning volgens mij ook in dit veld, in ieder geval op de tribune, ondraaglijk werd zo ongeveer voor alle fans. Ja. Beschrijf die slotfase eens. Nou, die slotfase is, uh, is eigenlijk, uh, begon eigenlijk uh, in, in de kleedkamer van de tweede en, uh, ja, in, in de halftijd hebben we tegen elkaar gezegd, uh, dit, dit wordt de tweede helft die niemand uh, zal vergeten. En ik denk ook niet dat dat snel zal gebeuren. Met het team gingen we ja, eigenlijk de vol tegenaan en het is alles of niks op dat moment. En je probeert zelf naar voren te werken en uh, vechten en dat, dat lukte. We kwamen dicht bij de trailijn en ja, de, de paal was in zicht. En uh, op dat moment uh, zag ik de bal. Die lag voor mijn voeten en ik pak hem op. en uh, mijn, uh, mijn teamspeler, Alain Jonkers, die, uh, die geeft mij een, uh, een zet in, uh, in mijn rug. En uh, we vliegen met z'n twee uh, die traai dan over en we scoren. En ja. Op dat moment is het heel uh, onrealistisch eigenlijk wat er gebeurt. Met hoeveel seconden nog op de klok? Uh, nul. Ja. Dat is, uh, de de scheidsrecht zei op elk moment, uh, eigenlijk als er wat gebeurt is de wedstrijd afgelopen. Ja, Als het ja. nou een overtreding is, of een traai, of uh, de bal wordt uitgekikt... dan is de wedstrijd gewoon klaar en is afgelopen. Dus dat is een, een risico die ik nam. Uh, in de hoop dat het goed uit zou pakken. Ja. Dat is gelukkig gebeurd. En vervolgens stonden jullie rustig om, gaven elkaar een hand... en uh, gingen over tot de orde van de dag? Nou ja, op dat moment was het eigenlijk, stond het eigenlijk 19 1920. Dus er moest het nog tussen de palen gekikt worden. En uh, Dave Harold uh, ja, op dat moment uh, stond hij voor de palen... En dat moest ook nog gebeuren. En dan met een kick tussen de palen kan je twee punten verdienen. En ja, dat maakt dan 21-20. En uh, hij zei tegen mij op dat moment... Uh, I kick good under pressure. Hmm. Dus uh, ja, laat tussen het maar, de palen en dan is de ja, winst Laat het maar zien dan. Ja precies. Ja, ja. ja maar dat, dat, dat, dat laatste... Die, ja, dat zijn je net zien dat hij gemist kan worden, maar die kon bijna niet gemist worden natuurlijk. Die try was natuurlijk wel het moment. Dat, dat moest gewoon gebeuren. Die, die try was het moment, ja. Is dat de dat try van wel. je leven dan nu? Het is wel een jongensdroom, ja. Ik, uh, ik ben heel lang geblesseerd geweest en uh, ik heb op het punt staan dat ik eigenlijk niet meer... Uh, dat tegen me zeggen dat ik niet meer zou kunnen rugpieren door uh, vanwege een ne nekblessure. Daarvan heb ik mezelf terug kunnen vechten en uh, ja, eigenlijk uh, in het team weer terug kunnen vechten. Yeah. Yeah. En door helaas uitvallen van een, uh, een teamgenootje van mij gisteren die uh, geblesseerd raakte, uh, begon ik... Uh, in de basis in plaats van op de bank. Nou, mooi. En dan staan jullie rugbyers bekend dat jullie af en toe wel een liedertje wegwerken. Maar je klinkt nog vrij helder, dus... Uh... Ja, ik heb, ik heb gewacht op dit interview. Nee, <laughs> <laughs> nee dit... Uh, er zijn al aardig wat liedjes achter de rug. Maar ik heb er nu even, uh, ja, even teruggetrokken. Want binnen ja. in het clubhuis is, uh, is het feest behoorlijk aan de gang. Met, ja. uh, met muziek, een hoop mensen en een hoop uh, plezier. Nou, hartstikke goed. Dus, uh, Geniet ervan! Gefeliciteerd ja, dat dat nogmaals tekenlijke. met het... Ja, uh, ja, Roy van Leijen was dat, uh, de speler van het gooi... die vanmiddag dus de beslissende try maakte... waardoor het gooi een Nederlands kampioen rugby werd. Play and the hardest parts. kort over tien bij NOS Langs de Lijn. Zometeen zoeken we even contact met uh, Gio Lippens. Gaan we praten over de Giro d'Italia. We hebben nog aandacht voor de uh, Cricket Academy. Of de Cricket Academie zo u wilt. Bestaat die? Ja, zometeen uh, zult u het horen. En dan natuurlijk nog uh, het buitenlands voetbal. En de making of de Langs de Lijn Tune. Zometeen, over een klein half uurtje, gaan we dat laten horen. Maar eerst Gregory Sedok, want bij de atletiekwedstrijden... onder het Spekkenbokaal was hij er ook. De horderloper beleefde voor het seizoen een teleurstellend jaar... ondanks zijn aanwezigheid op twee grote toernooien... de Olympische Spelen in Londen. Hij eindigde met een blessure. en Later in het jaar verloor hij ook Defensie en NOC NSF als geldschieters. Inmiddels is hij aan een nieuwe carrière begonnen bij de politie. En ook het lichaam werkt weer mee. Het resultaat was afgelopen donderdag al te zien bij een wedstrijd in Vught. En het moest vandaag een vervolg krijgen. Het uiteindelijke doel, de wereldkampioenschappen in Moskou. Floris van der Hoorn ging al eens kijken hoe Gregory Sedok ervoor staat. In baan 9, Gregory Sedok. Zijn tweede Olympische avontuur. Het been van Sedok flink ingepakt. Ja, hij had natuurlijk een spierblessure in de aanloop naar dit kampioenschap. Richardson de favoriet in 5, Ortega de snelle Cubaan in 6. Doualides in 7. De geldt 8. acht. Sudok weg gaat aan 9 Geef op. Weg. Olympisch avontuur. Hoe ellendig was vorig jaar voor jou? Uh, vorig jaar was, uh, was zodanig ellendig dat ik een jaar natuurlijk niks heb kunnen doen. Met alles erop en eraan. Daarnaast een keer uh, ge geblesseerd geraakt door de Olympische Spelen. Maar goed, aan de andere kant ben ik wel natuurlijk 60 geweest op het Europees kampioenschap. halve finale, Olympische Spelen. Dus wat dat betreft uh, mag je trots zijn. Maar het was ook het jaar waarin je dan sponsors kwijtraakte. Defensie, de ondersteuning van NOC, NSF. Ja, dat klopt. Mijn sponsors uh, allemaal en uh, mijn werkgever inderdaad Defensie. Uh, dit jaar ook de Atletiekunie helaas. Ja, dat, dat, dat is wel zwaar. En uh, helemaal omdat je dan... Het, het, kijk, het is gek omdat het gebeurt na een Olympisch jaar. Je bent op de Olympische Spelen geweest. Uh, dat, het, dat is het hoogste haalbare. Ik kan niks hoger halen dan, dan alleen een medaille. Um, dan is het toch wel heel gek als je ineens en het seizoen begint uh, zonder ondersteuning. Maar goed, ze hebben me, en ook de Atletiek Unie... hebben me altijd fantastisch ondersteund. Dus uh, wat dat betreft ben ik ze ook alleen maar dankbaar. En dan in Laan 3. Hij liep eerder deze week... 100 ste boven de limiet voor het WK in Moskou. Weliswaar met iets te veel wind. Maar we zijn blij dat hij er hier vandaag bij is. Gregory Sedok. Is het heel anders, jouw leven nu? Ja, dat kan je wel zeggen als je... Um, Bijna 40 uur ineens uh, op school zit of aan het werk bent. En tussendoor aan het trainen bent, dan is dat wel een, um, een verschil met vorig jaar. Is het iets waar je aan moest wennen? Nou, ik ben nooit vies geweest van werken en zeker nooit vies geweest van studeren en werken en trainen. Maar um, tochsportbedrijven en zo'n zwaar programma. Ja, dat is zeker wel even omschakelen en zeker wennen. Ja. Heer Maken. De politie zoekt agenten die sterk in hun schoenen staan. Die beslissingen durven te nemen. En die zich goed kunnen inleven in een ander. De politie zoekt ook jou. Kijk voor een baan op kombijdepolitie.nl Hebben ze jou gered, de politie? Nou, ik heb zelf gesolliciteerd bij de politie. Alleen En ik heb de testen gedaan. En ik heb de testen gehaald en ik ben aangenomen. Maar ja. ze zijn coulant tegenover jou. Dat is waar en dat is de afspraken die ik met de politie zelf heb gemaakt. En daar ben ik ze inderdaad zeker dankbaar voor. En dan, wat dat betreft hebben ze me daarin wel gered. Anders had ik nu ergens voeltuim moeten werken. Omdat ik misschien vandaag niet eens een wedstrijd kon doen. Kijkt u mee naar dit topveld Gregory Zendok, de schoonheid, de souplesse... waarmee hij de hordes overschrijdt. Terwijl Edik Leeflang daaronder uitgaat. Gregory Zendok, wat gaat de tijd op de blokken worden? Koen Smet 13,63. Met een meewind van 0,7. Is het zwaardig worden nu, met dat werk erbij? Ja, natuurlijk. Omdat je um, voorheen sta je op... ga je rusten, trainen, rusten, trainen. En nu sta ik ochtends om 6 uur op. En dan ga ik werken. En s'avonds trainen of ergens tussendoor trainen. Dus dat betekent Den Haag, Papendal, op en neer rijden. En de volgende dag gaat het wekkertje weer om 6 uur. En dan sta je weer 6 uur of 7 uur bij op het werk. En dat is zeker wel een verschil, ja. 13.63 dus voor Gregory Sedok en Koen Smet. 700ste snoept hij weer van zijn persoonlijke vooraf. af. Ben je verrast door je eigen presteren? Um, nou, zeker vandaag omdat ik uh, vandaag 13.63 had ik niet verwacht al zo snel. Uh, dus ja, wat dat betreft wel, ja. Ja, vandaag zeker. Maar in vug had ik wel heel veel wind mee. Dus uh, die kan je niet echt meetellen. Maar voor vandaag heb ik echt een goede race wel neergezet. Ja, daar ben ik zeker tevreden over. Maar je zei vooraf, uh, ik ben blij met een uh, 13.7. Daar zit je ruim onder. Ja, dat klopt. Als je ziet dat ik... Uh, ik had gedacht tussen de 75 en de 70 wel te lopen. Ja, en als je dan 63 loopt, dan zit ik... Uh, Goed op, goed op schema. Ja, zeker. Goed, Zedok slaagt er vandaag nog niet in de limiet te halen... voor de wereldkampioenschappen in Moskou. Goed, dan gaan we naar de Giro d'Italia. Vandaag individuele tijdrit over bijna 55 kilometer. De Brit eh, Alex Dowsett zet er dezelfde tijd neer. Gio Lippens, Dowsett? Ja, Dowsett. Inderdaad, grote huh? verrassing, Alex Dowsett. Hij zet al vroeg uh, de beste tijd neer... want uh, we kennen hem vooral als een uh, goede knecht... In de ploeg van Movistar, uh, daar rijdt hij tegenwoordig. Hij was, vroeger was hij knecht in de ploeg van Bradley Wiggins. Maar maakte dus de overstap naar die Spaanse ploeg. En eigenlijk toch ook wel een klein beetje was hij de verantwoordelijke man ervoor... dat uh, een van zijn ploegenoten lang uh, in de roze trui heeft uh, kunnen staan... En uh, ja, wat dat betreft heeft Douws zijn werk in elk geval goed gedaan in de tijd, in die uh, ploegentijdrit. Maar uh, dat hij het zo verrassend goed zou doen in de, in de lange tijdrit, dat had eigenlijk niemand uh, verwacht. Want iedereen rekende met name toch op de wraak van Bradley Wiggins na die etappe van gisteren. Al dat gedoe, uh, de valpartijen, de angst, uh, het verliezen van uh, kostbare uh, ja, seconden, minuten. Voor het algemeen klassement. En iedereen rekende er echt op dat Wiggins toch uh, met overmacht zou gaan zegenvieren in die tijdrit. Maar uh, nee, het stak daar een stokje voor. Ja, want wat was er met Wiggins dan? Nou, Met Wiggins gisteren natuurlijk die natte etappe... en dat hij uiteindelijk in een afdaling ten val kwam. Ja, ja, ja ik doelde eigenlijk ook vandaag. Bibberen. Dat, dat, dat, dat ja, vandaag van, ja, vandaag was het hetzelfde verhaal. Uh, vandaag begon hij aan de tijdrit. En met name het eerste gedeelte van de tijdrit was erg lastig, erg technisch. Met uh, wat uh, korte klimmetjes erin, wat uh, vervelende afdalingen. En je zag gewoon aan Wiggins dat uh, de angst in zijn benen was geslagen... dat hij iedere bocht echt uh, ongelooflijk hoekig doorstuurde... dat hij iedere keer echt uh, ja, meters al voor de bocht liet lopen... dat hij, dat hij, dat hij veel te vroeg remde. En uh, dat kostte hem ook weer vele seconden. En zo'n beetje uh, bij het benaderen van de laatste drie kilometer... het moment waarop ze moesten beginnen aan de slotklim... want het was een hele vreemde tijdrit. Er zat een lang vlak stuk tussen... Uh, tussen dat eerste lastige stuk en uiteindelijk de, de slotklim. En uh, bij de voet van de slotklim had hij eigenlijk nog een hele matige tijd uh, Wiggins. En in één keer was het patsboom, knalde hij toch nog die laatste klim op... en pakte hij met name op de concurrentie in het algemeen klassement nog wel wat kostbare seconden... want Wiggins eindigde uiteindelijk toch als tweede op 10 seconden... van die Alex Dowsett. Maar hij kwam niet meer in de buurt van die Engelsman. Nee. Maar goed, zonder pech, als ik jou zo begrijp... zonder die pech die hij had vandaag... dan had hij het klassement ook niet goed kunnen maken, toch? Een beetje nee, hij to had het klassement niet goed kunnen maken. Normaal gesproken, nou ja, pech... Uh, het zit ook een klein beetje in zijn hoofd natuurlijk. Uh, het is niet de Wiggins die we vorig jaar hebben gezien... Met name in de Tour de France, maar ook in al die voorbereidingskoersen... die, die met hij het, met het grootste gemak won. Ja. Toen was hij oppermachtiger. Toen stuurde hij ook als de beste. Toen was er niks aan de hand. En in deze Giro zie je toch een hele andere Wiggins. En uh, laten we eerlijk zijn, echt een Wiggins in topvorm... had deze tijdrit gewoon naar zijn hand gezet. Ja. En de andere uh, favorieten? Ja, de andere favoriete, eigenlijk de voornaamste, uh, degene die eigenlijk het hardst toesloeg, was toch Vincenzo Nibali. Uh, die stond redelijk kort in het algemeen klassement. En uh, ja, die pakte zoveel uh, tijd terug op uh, de mannen die voor hem stonden, dat hij nu uiteindelijk na de tijdrit dat hij in de roze trui staat. Hij is leider in het algemeen klassement. Hij werd vierde in de tijdrit. Er zat nog één mannetje tussen Wiggins en uh, Nibali en dat was uh, Tanel Kangert. Een uh, uh, renner uit het uh, Oostblok, uh, voormalige Oostblok. En die uh, eindigde op 14 seconden van die Alex Doucet. Maar daarna was het dus Nibali. Misschien wel een beetje verrassend uh, aan de andere kant. Het is een lastige uh, tijdrit, dus niet echt een lange vlakke tijdrit. Want ja. daar heeft Nibali heel weinig te zoeken. Ja. Dan zou hij in principe tijd verliezen op de echte specialisten. Dus Nibali, die pakte de roze trui. En als we dan even kijken naar het klassement, dan staat hij daar voor. Cadel Evans reed ook een behoorlijke tijdrit. Die eindigde als zevende in de tijdrit. En achter Cadel Evans in het algemeen klassement... jawel, daar staat de Nederlander Robert Geesink. Staat hij toch op dit moment op een podium? Plek in de Giro. Maar goed, we weten het. Hè. De Giro is pas een weekje onderweg. En uh, de achterstand van 1 minuut en 15 seconden... ja, het zegt niet zo verschrikkelijk veel op Nibali. Ja. Uh, hij heeft uh, ook een uh, kleine minuut... heeft die achterstand op uh, Cadel Evans. Minder dan een minuut zelfs. Dus uh, Geesink staat er gewoon goed bij. En Wickens die staat precies 1 seconde achter Robert Geesink in dat algemeen klassement. Die staat op 1,16. Ja, maar goed, bij, de, bij de, eerste, wat is het? de eerste 15, geloof ik, drie Nederlanders. uit mijn hoofd zo ongeveer. Ja, de Nederlanders het hebben mooi. het prima gedaan. Ja. ja, want als je kijkt in die tijdrit, met name Stef Clement, uh, inmiddels er ook alweer 30. En, en, en ja, die verbaast zichzelf dan toch wel weer. We weten het. Hij is ooit derde geworden bij wereldkampioenschap tijdrijden. En uh, heeft altijd wel een goede tijdrit gehad. Maar dat hij dit kan, achter Nibali, dus Eindigen, vlak achter Nibali... Uh, en uh, nou ja, ook niet zo gek ver achter Wiggins uh, vandaan eindigen. Nog voor Evans, nog voor Scarponi, voor Gezing, voor Hesjedaal. Al die grote namen die laat hij gewoon achter zich. Dat doet hij dus heel erg goed, Stef Clement. En kijken we achter Gezing, want Gezing werd dus elfde in die tijdrit. Daar zien we dan nog op de veertiende plaats Wilco Kelderman staan. Uh, die eindigt op 1,57 van Alex Doucet. Maar ja, die jongen die is nog heel erg jong. Hij heeft nu ook de witte trui voor de beste jongeren in het algemeen klassement. Want in het klassement staat hij op de dertiende plaats. En moet hij behalve Gesink nog één Nederlander voor zich dulden. Pieter Wening, want die staat 1e op 2 minuten 50 van Nibali. Wening werd 24ste in de tijdrit. Maar ja, daar kun je van zeggen, het is, bah, het is prima, het is uh, niet echt heel erg goed. Maar hij handhaaft zich in ieder geval wel in die top in het klassement. Ja. En uh, de witte trui is in het bezit van Team Blanco. Hoe uh, goed is dat geregeld? Ja, dat is wel heel erg toepasselijk. Uh, ja, ja. ja. uh, even uh, de, de etappe van morgen. Ja, de etappen van morgen. Morgen gaan ze naar Florence, dan rijden ze in ieder geval door Toscane. En het is toch de eerste in een serie van bergetappes die we volgende week gaan krijgen. Met name begin volgende week, dan hebben we een aantal bergetappes achter elkaar. En als je dan kijkt naar het parcours van die etappe, als je kijkt naar de calls die komen... hebben we voor de eerste keer deze Giro een call van de eerste categorie. De Wallonbrozal, dat is een uh, kool ja, iets voorbij de helft van, uh, van het parcours... van de etappe van die dag, een etappe van 170 kilometer. Daarvoor moeten de renners ook al over een klim van de tweede categorie. En dan in de finale, als ze dan echt daar in Toscane rondrijden... Uh, met name in de Chianti-streek, dan krijgen de renners de uh, uh, Vetta... Le Croci, dat is een colletje van de derde categorie. En dan de Fiesole, een uh, venijnig klein rodding met uh, stijgingspercentages tot 12 procent. Vlak in de buurt van Florence, dat is er van de vierde categorie. Het is gewoon weer een heel erg lastige etappe morgen. Maar laten we in ieder geval denken dat uh, met name Robert Geesing het goed doet op die derde plaats in het klassement. En wie weet hè, wat het morgen gaat, uh, gaat doen op het moment dat de klassementsrenners weer echt ervoor gaan rijden. Zoals we ja. dat hebben gezien. Ja, dan zou het klassement wel weer verder op zijn kop kunnen gaan. Ja. Goed. Uh, dankjewel voor nu. Geel lippens. Oké. Okay. NOS langs de lijn met Robert Meder.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 Ray Charles en hit the road jack. Zometeen dus de uh, making of de the langs de the Tune. het buitenlands voetbal nog. En we gaan nog even terugblikken op het handbal van vanavond. Maar eerst uh, de cricketers, want ruim 40 jaar speelden de cricketers van uh, VOC op het hoogste niveau in Nederland. Tot vorig jaar, de club uit Rotterdam degradeerde uit de topklasse. En dus moest het roer helemaal om. Met de degradatie als katalysator werd het plan om een cricketacademie op te starten en wel uitgevoerd. Het nieuwe seizoen is inmiddels een week oud... en de academie is al een paar maanden open. VOC gaat op de vereniging Eigen Talenten opleiden... tot Nederlandse topcricketers. Walter Tempelman, naar mijn kijkje bij de Rotterdamse Club. Als je het complex van VOC op komt lopen... dan denk je misschien met een hele grote amateurvoetbalvereniging... uit Rotterdam van doem te hebben. Dat klopt ook wel, alleen het is ook een cricketvereniging. En dat zie je ook als je goed oplet. Links zie je wat trainingsbanen, omgeven door netten. En er staat voor de entree een grote rode Engelse telefooncel. Als je daar dan voorbij loopt en je loopt het hoofdveld op, het voetbalveld op... dan zie je in tribune niks bijzonders, zou je zeggen. Maar ga je dan een deur door... dan sta je opeens in een crickethal. En daar zijn de mensen van de VOC dan Cricket Academy bezig. Pullshot. <truh> Goed gespeeld. Prima. Ja, prima timing weer Dirk. Heel goed. De man die traint is goed, Bas goed Zuiderend. Head coach prima. van de Cricket Academy op VOC en voormalig International ook. En Dirk is Dirk van Baren. Een talent van de club, speelt ook in Jong Oranje. Zij dus in de crickethal. Bas, en Cricket Academy, dat, dat doet vermoeden dat het een opleidingsinstituut is. Maar het is eigenlijk meer. Het is eigenlijk een soort programma om de vereniging weer terug te krijgen naar het hoogste niveau, toch? Ja, dat klopt. Dat, is, dat, is, dat, dat klopt inderdaad zoals dus je dat omschrijft. Uh, uh, ja, die groep, zoals wij nu bijvoorbeeld een heel goed uh, uh, jong team hebben... onder 14, onder 12... Uh, uh, uh, ja, die willen we uh, pakken en, uh, en opleiden. En daar gaat heel veel aandacht naar uit. Maar dat betekent niet dat degene die daar net onder zit... of daar net buiten valt, dat die geen training krijgt. Iedereen krijgt de mogelijkheid om, om, om uh, zich in, de, in cricket uh, te ontwikkelen... Uh, uh, door middel van coaching. Uh, en uh, dat, uh, dat is alleen mogelijk als je daar een goed, uh, goed coachingkader neerzet. Topclubs in, in cricket, net als in het hockey... komen vaak ook met buitenlanders. Die halen ze om uh, te presteren. Uh, zit hier ook ook een groter doel achter, namelijk dat je niet meer afhankelijk bent van de buitenlanders, maar dat je gewoon eigen Nederlanders opleidt, waardoor het cricket in Nederland ook weer groter, beter wordt. Ja, nou ja, je geeft het precies aan. Dat is uh, uh, wij hebben in de laatste jaren. Uh, uh, ook de, uh, ja, de, de fout uh, uh, begaan eigenlijk. Ja, ik zou het zomaar zeggen dat we toch langzaamaan steeds meer jongens van buitenaf zijn gaan binnenlaten. Ja, dat vormt geen basis voor de toekomst wat mij betreft. Uh, het is fijn omdat je op dat moment dan even uh, wat sterker bent... In, in het eerste of in het tweede elftal of in een jeugdelftal. Uh, wat mij betreft uh, is dat iets waar wij uh, volledig van af uh, zijn gestapt. Nu we hebben één buitenlandse... Uh, spelercoach, en dat is Sandy Rogers uit Australië. En die jongen heeft als een van zijn grootste taken... niet om ervoor te zorgen dat wij met het eerste uh, zo vreselijk goed zijn. Maar uh, hij is aangenomen om uh, uh, ervoor te zorgen dat andere spelers beter worden. Ja, well Kijk die bal goed op het bed, hè? Ja. Dirk, jij kent VOC al een tijdje. Uh, dat wat er nu gebeurt, die Cricket Academy... dat is heel wat anders dan jij gewend bent, of niet? Ja, klopt. Ja, uh, uh, ik was vorig jaar, of eigenlijk de afgelopen jaren... zag ik al een beetje dat het, uh, het cricket uh, een beetje naar beneden liep. Aangezien ik het, een beetje het gevoel had dat heel veel Nederlandse cricketjongens... die, waren meer, uh, die dachten meer van... Uh, nou, de buitenlanders, die, die doen het wel. Uh, weet je we, wij, zijn, uh, wij moeten leren en uh, wij voelen niet echt de verantwoordelijkheid... om ons team uh, te kunnen helpen of wat dan ook. Uh, wij dachten altijd, de buitenlanders... Uh, uh, die, uh, die zorgen wel voor uh, dat we dat, dat potjes binnen tikken. en uh, uh, wij kunnen hun ondersteunen, maar uh, ja... Uh, nu merken we ook echt dat we nu aangezien we maar één coach hebben... Dat, wij, uh, ja, dat we gewoon echt onze eigen verantwoordelijkheid moeten nemen... en dat we ook meer hechter als een team zijn. Want ieder jaar komen weer andere buitenlanders in en uit. Nu ben je met elf Nederlanders, of tien Nederlanders dan één buitenlande, bu buitenlandersjaar. Dus... De Cricket Academy is een soort programma. Het zit door heel de vereniging heen. En daar ben jij als speler van het eerste ook onderdeel van... maar ook weer als trainer en soort opleider voor de jongere generatie, toch? Ja, ja. ja, ik, ik doe uh, persoonlijk doe ik, uh, onder 10 tot onder 14, geef ik uh, geef training. En uh, ja, ik, ik, kijk, ik, word als, ik ben ook nog jong. Ik, uh, ik krijg uh, van, uh, van, zoals uh, ja, de ervaring hier, krijg ik mijn, uh, mijn training en leer ik heel veel van hun. En ik probeer dat uh, door te geven aan de, aan de jeugd. En uh, ik, uh, ik heb het heel erg naar mijn zin, als ik eerlijk ben. Uh, veel enthousiaste kinderen. En uh, nu natuurlijk hopen dat de kinderen natuurlijk wel... Uh, er, erbij blijven. Dus ik ga hem best doen. Ja. En uiteindelijk, Bas, zit er, neem ik aan, ook achter dat VOC weer terug moet naar het hoogste niveau. Naar die topklassen, waar het vandaan komt. Ja, dat is dat, uiteraard. Dat, dat is natuurlijk wel onze uiteindelijke uh, doelstelling. Dat je, uh, dat je als, uh, als vereniging weer in de top van Nederland gaat meedraaien. Uh, en ik, ik geloof er echt heilig in dat wanneer wij. wij ons plan zoals we dat ontwikkeld hebben... Uh, dat wanneer wij daaraan vasthouden, en geloven... dat wij elk klein stapje wat we zetten... Uh, dat we dat uh, als een succes uh, vieren. En dat we uh, uh, door al die kleine stapjes te zetten... Uh, dat wij uiteindelijk tot uh, uh, het, het, het, het einddoel komen. En wat mij betreft geen einddoel, maar een van, van de doelen. Uh, om inderdaad met je eerste team weer kampioen van Nederland te kunnen worden. En ik geloof daar heilig in wanneer wij in ons eigen plan blijven geloven, in onze eigen aanpak. We gaan kijken of het werkt. De cricketacademie van VOC in Rotterdam... met een bijdrage van Walter Tempelman. De handbalsers van Dalsen die hebben de landstitel veroverd. Ze wonnen in de finale van de play-offs eerder vanavond van VOC Amsterdam. Nadat Dalsen twee weken geleden al met eh, 32-20 won... waren ze vanavond met 31-24 te sterk voor VOC. De landstitel zorgde voor een mooie afscheid voor Martine Smeets... die volgend jaar in Duitsland gaat spelen. Richard van der Malen zocht erop in het feestgedruis. Martine, wat een geweldig afscheid, hè? Ja, ja ik had het niet mooier kunnen bedenken. Doet het doet er niet droog na afloop. Dat uh, is logisch. dan komen de emoties. Ja, ja, Ik zat op de tribune daar al uh, met een trillend lipje. En ik dacht: oké, okay, nee, nog niet, nog niet. En toen ging dat fluitsignaal. En toen hield ik het niet meer. Viel niks op af te dingen eigenlijk, hè? Nee. Ik bedoel, we hebben eigenlijk de hele wedstrijd voorgestaan en uh, wel mindere periodes. Maar uiteindelijk pakte het toch weer op en hebben we gewoon uh, een mooie eindscore neergezet. Wat is het geheim van de Collectief. We zijn een team binnen en buiten het veld. Ja, daar ben ik. Even kijken of Peter Portengen... dat over dat team, een echt team binnen en buiten, buiten het veld... of Peter Portengen, haar coachen, daar ook mee eens is. De RAS Amsterdammer pakte de titel op vijandelijk gebied. Peter Portengen, is het voor jou extra leuk om juist in Amsterdam... opnieuw kampioen te worden? Nou ja, het is altijd leuk om kampioen te worden. Het maakt niet uit waar het is, maar als je Amsterdammer bent... dan is het wel leuk om in Amsterdam kampioen te worden. Mooi stel, hè, achter jou? Ja, zeker. Dus eh... Uh... We maken heel veel uren met elkaar mee in de week. Het uh, uh, is gewoon hartstikke mooi dat we dan, uh, alles gewonnen hebben wat we konden winnen. Ik dus heel uh, trots op ze. Ik zag jou af en toe coachen in de tweede helft. Je was heel relaxed, heel rustig. Alsof het gewoon wel goed zat. Heel vroeg al. Uh, we, we, we werken natuurlijk volgens een bepaalde manier eigenlijk. En dat is eigenlijk. Uh, ja, het, is, het wordt steeds makkelijker. De speels begrijpen heel goed wat ik eigenlijk bedoel. En, uh, dus wat dat betreft ja, hoef je niet altijd zo heel erg druk te maken. Je vertrouwt op datgene wat ze kunnen, want je weet dat het uh, toch beter is dan de tegenstander? Um, wij hebben bijna altijd wel het, als we er echt voor gaan staan en onze dekking staat gewoon goed, dat er altijd wel een moment in de wedstrijd is dat we een gaatje kunnen slaan. Dus uh, dat vertrouwen hadden we ook wel naar de eerste helft, ondanks dat we maar één hoopt voor stonden. En uh, dan is het natuurlijk ook wel prettig dat het er uh, in een belangrijke wedstrijd uitkomt. Je was al eens drie... Maal kampioen op rij met Volendam, met de Mannen. Nu nog geen driemaal op rij kampioen met dalfse, Maar het is wel de derde titel van dalfse in successie. Wat kan deze ploeg nog meer? Uh, nou ja, de ploeg verandert natuurlijk uh, uh, nog wel. Vorig jaar zijn er een aantal speeltjes weggegaan. Wat nieuw over terug en het zal komend jaar ook weer zijn. Maar de doelstelling wordt niet anders. We gaan proberen volgend jaar weer alle drie de prijzen te winnen. En, uh, nou ja, ik denk dat dat ook wel een gezonde instelling is. En dat dat ook wel hoort bij, uh, bij topsport. En het is aan de rest van Nederland om dan maar uh, aan te pikken. Ja, dat is ook zo. Het zou natuurlijk goed zijn voor het handbal als er wat dichterbij zou komen. Maar uh, ja, wij, wij willen gewoon proberen zo hard mogelijk ons best te doen. De speels individueel beter te maken. Zodat we als team ook echt beter worden. En, uh, nou ja, dus dit jaar is het prima gelukt en we hopen dat het volgend jaar weer lukt. Weer in twee wedstrijden en in jouw Amsterdam. Dat moet toch leuk zijn? Ja, dat wordt heel erg leuk. Ja. Dat is zeker heel erg leuk. Peter Portinge. Waar staat tegen Richard van der Made, Nederlands kampioen... bij het handbal geworden. Kijk even naar het scherm. Zit nog steeds te kijken naar die trillen tussen uh, Porto en Benfica. Als Benfica wint, zijn ze kampioen. Als Porto wint, is er nog helemaal niks beslist. Het staat er nog 1-1. Hier is Bob Seeger. You Stil de Seem van uh, Bob Seeger. Uh, ja, Stil de Seem. is dus makkelijk bruggetje naar Edwin Winkels. Goedenavond, Edwin. Het is uh, ja, altijd Barcelona of, uh, of Real Madrid. En het is Stil de Seem in Spanje. Ook nu weer, ja. hè? Oh, ik was zeggen, is het is altijd Edwin Winkels. Ja, het wordt ja. vervelend inderdaad, uiteindelijk. Ja. Nou, zo ver wil ik niet gaan. Zeg, je, je zit ook op een scherm naar Espanol en Real Madrid ongetwijfeld te kijken. Ja. Uh, meld even de tussenstand voor de Barcelona-fans. Uh, het is nu 1-0 voor Espanyol. Hier in Barcelona spelen ze trouwens door Tuani, een speler uit, uh, uit Uruguay. Tegen een, een, een Real Madrid dat meer met de bekerfinale van komende vrijdag bezig is... dan, dan nog met, met uh, de Liga de, de Primera División. Ja, uh, dat betekent dus nu dat virtueel, zoals het zo mooi uit Barcelona, nu kampioen is? Ja, als er Madrid het niet wint, kan zelfs nog gelijkspel worden. Dus zelfs dan is Barcelona kampioen. Barcelona moet morgen naar Atletico Madrid. Op zich ook geen makkelijke wedstrijd. Maar waarschijnlijk zal Atletico... net zoals Real Madrid vanavond... alleen maar bezig zijn met die bekerfinale. Real Mourinho heeft heel veel spelers... of op de bank of op de tribune gelaten... om uh, ja, de, de competitie interesseert... en eigenlijk niet meer. De achterstand is zo groot. En ze kunnen, dat, dat is het enige idee. van Ze kunnen als ze vanavond winnen... Uh, het, de kampioenschap van Barcelona nog een beetje uitstellen. Maar zoals nu gaat inderdaad... Uh, uh, verliezen ze bij Espanyol, spelen ze gelijk... en dan is Barcelona kampioen zonder zelf nog te spelen. Ja, en dan, en dan vraag ik me af... hoe komt dat in de stad aan als Espanyol zorgt dat Barcelona kampioen wordt? Ja, ze houden niet bepaald van elkaar. Uh, de haat en nijd hier is nog groter dan tussen bijvoorbeeld de, de Sparta- en Feyenoord-supporters... Uh, maar aan de andere kant. Uh, en er wordt vaak in het kamp Nou van Barcelona gezongen. dat Espanjol maar naar de tweede divisie moet en dergelijke. Maar ja, het wordt al veel langer verwacht. En of dat nou hier is. of Ik denk dat ze het uh, misschien niet eens zo uitbundig. Uh, maar dat, dat het natuurlijk wel met vuurwerk en alles gevierd wordt. En of het nou Espanjol is dat, dat Real Madrid die titel definitief afhandig maakt. of uh, morgen Barcelona zelf bij Atletico. Ja. dat zal ze niet uitmaken. Een kampioenschap is een kampioenschap. Ja, maar het, bedoel, het feit dat dat uh, uh, Espanyol wil natuurlijk liever winnen dan uh, van Real Madrid. Nee, laat ik het anders zeggen. De haat richting Real Madrid is groter dan de onderlinge strijd... in, uh, in de stad tussen Espanyol en Barcelona. Absoluut, het kampioenschap is verreweg het belangrijkste. Niet iedereen wil dat Espanyol degradeert. En hetzelfde Espanyol het dat wel trouwens... dat uh, ooit uh, het Barcelona van Rijka... het kampioenschap op de voorlaatste dag... Ontnam. Uh, dus uh, de, ze denken ook waarschijnlijk met de supporters van Barcelona... van dit had Spanjol ons nog te goed. En, en Spanjol, in principe zijn ze veilig en alles. Die hebben niks te verliezen. Maar die hebben al zo vaak, zoveel jaren alleen maar van Real Madrid verloren. Die willen ook wel eens bewijzen, denk ik, dat ze van, van, van Real kunnen winnen. Ja. Uh, morgenavond, uh, de mooie wedstrijd ook, Atletico tegen, tegen Barcelona. Speelt Messi eigenlijk? In principe wel. Hij, ja, hij kan nog allemaal records blijven breken. Er is verder niks meer uh, voor Barcelona. Uh, ze hoeven niet te sparen voor, voor andere finales en dergelijke. Uh, maar het, het blijft toch een beetje het mysterie van, van Messi. Wat, wat is er met hem aan de hand geweest? Uh, waarom was die blessure? Daar uh, deed hij zo lang over om van te herstellen. Maar hij, zelf, ja, hij kan toch, toch weer records breken met een aantal doelpunten. Hij hoeft uh, Cristiano Ronaldo, de doelpunten, niet te vrezen. Want die Ho zit op wordt hij zo meteen in de tweede helft ingezet uh, door Mourinho. Uh, maar Messi wil, wil altijd spelen. Ze zullen voorzichtig met hem omspringen. Zeker omdat de, ja, zijn spierblessure, je, je weet het nooit, maar hij, ja. hij deed al veel beter afgelopen week. Uh, ander, de vraag is of aan de andere kant bijvoorbeeld de speler als Falcao uh, zal meedoen. Wat ook een heel groot verschil is bij Atletico. Ja, duidelijk. Goed, de verbinding wordt wat, uh, wat, wat moeizaam, maar Misschien spreken we hier morgenavond uh, wel als uh, Barcelona op eigen kracht uh, kampioen is geworden. Dankjewel Edwin, voor nu. Verder lijkt Real Mallorca in Spanje degradatie nog nauwelijks te kunnen ontlopen. De nummer 20 en laatst van de ranglijst verloor met 2-1 bij Atletic Bilbao. Deportivo La Coruña blijft eveneens zorgen houden. Deportivo verloor met 1-0 bij Real Valladolid en blijft de nummer 18. Osasuna Getafe eindigt in 1-0. En Wigan Athletic heeft in Engeland op een sensationele wijze... de befaamde F.A. Cup veroverd. De degradatiekandidaat verraste op Wembley voor 85.000 toeschouwers. Grootmacht Manchester City in de extra tijd. Verslaggever Ragnar Niemeyer. Het werd een historische dag voor Wigan Athletic op Wembley. De finale die voor het eerst werd gehaald en ook maar meteen werd gewonnen... door Ronnie ploeg, de Nederlandse verdediger. Die speelde bij Twente en NAC, maar hij ontbrak en zat geblesseerd thuis. Dat in de kantlijn. Wat blijft staan is dat Manchester City werd verslagen. De ploeg met al die miljoenen, met al die sterren... die zoveel meer te besteden heeft. En eigenlijk was Wigan wel de verdiende winnaar omdat die ploeg avontuurlijker speelde. Niet veel ontzag toonde voor de tegenstander en uitging van de eigen kracht. Met name met McManaman, hij was de smaakmaker van het elftal. Niet heel veel kansen, Manchester City kregen zeker ook wel een paar via Tevez en via Aguero. Maar aan het einde van de rit kun je leven met Wigan als winnaar. Al is het maar omdat het leuk is dat een underdog zo'n prijs wint. Een beslissing die valt in de extra tijd. Watson is ingevallen, hij mag raakkoppen uit een corner... op het moment dat eigenlijk iedereen al rekent op een verlenging. Een prijs binnen voor Wigan Athletic Europees Voetbal was al zeker... en nu moet er nog worden gezorgd voor lijfsbehoud in de Premier League. Iets wat eigenlijk belangrijker was voor de ploeg. Geldt overigens ook voor City. De landstitel was het hoofddoel. Dit was een troostprijs en zelfs die werd niet gewonnen... Je kunt je afvragen of Roberto Mancini niet op een hele hete stoel zit in Manchester. Rachtan niet meijer. In de Premier League werd één wedstrijd gespeeld. Aston Villa Chelsea. 1-2. Twee keer Met zijn tweede doelpunt lost hij Bobby Tambling af. Als topscorer alle tijden van Chelsea. Lamberts, zijn teller staat inmiddels op 203. Stand en kop, United kampioen, Champions League, Tweede City... ook zeker van de Champions League, Chelsea... staat op een Champions League plaats op de derde plaats... en Arsenal, Champions League voorronde op de vierde plek... tot Tottenham Hotspur speelt in de Europa League op de vijfde plaats. Joep Heinkes heeft op feestelijke wijze afscheid genomen... als trainercoach van Bayern München in de eigen arena. De 68-jarige voetbalveteraan zag zijn ploeg in de laatste thuiswedstrijd... van het seizoen met 3-0 winnen van degradatiekandidaat Augsburg. Basisspeler Anjan Robbe ging in de zeventigste minuut naar de kant. Einkes aast op een zeldzame trilogie overigens... door uh, ook de finales van de Champions League... en de Duitse beker nog winnend af te sluiten. In de strijd om de vierde plaats die recht geeft... op deelname aan de voorronde van de Champions League... is Schalke 0-4 tegen een thuis nederlaag aangelopen. Schalke verloor met 2-1 van VfB Stoetkart, maar blijft door de puntendeling van Eintracht Frankfurt wel vierde. Andere uitslagen, Leverkusen, Hannover 96, 3-1. Wolfsburg, Borussia Dortmund, 3-3. Bremen, Frankfurt, 1-1. Hoffenheim, HSV, 1-4. Mainz, Borussia, Mönchengladbach, 2-4. En grote Freiburg 1-2. En Fortuna, Düsseldorf, Nuremberg, 1-2. Bayern München kampioen, Dortmund Champions League, Leverkusen Champions League. En Schalke 04 staat op een voorronde plaats van de Champions League op de vierde plek. Freiburg op een Europa League plaats op de vijfde plaats. En Eintracht Frankfurt ook op een Europa League plaats op de zesde plek. Na twee opeenvolgende één nederlaag heeft Zulte Waregem zich in de strijd... om de Belgische landstitel weer opgericht. Zulte Waregem versloeg Lokeren met 3-2 en keerde terug aan Kop... met één punt meer dan Anderlecht en drie meer dan Club Brugge. Anderlecht speelt morgen uit tegen Racing Gink... dat op vier punten slaat van Zulte. Club Brugge gaat bij Standard Luik op bezoek. En in Italië heeft Juventus op eigen veld niet meer dan een punt... behaald tegen Calgari, het werd 1-1. Puntenverlies betekent dat Juventus het eigen record... uit het seizoen 2005-2006 niet meer kan verbeteren. De club eindigde toen op 91 punten... nu heeft het met nog één duel te gaan 87 punten. Catania tegen Pescara eindigde overigens in 1-0. En dan... Ja, iedereen kan het bij de eerste tonen al een beetje meefluiten of je uh, mee Jim Change van uh, Quincy Jones, al sinds 1974 de tune van dit programma. Het Metropolorkest heeft de vertrouwde openings en slotklanken opnieuw ingespeeld. In vergelijking met Jones' originele arrangementen... zijn in de opgefriste versie ook strijkers en synthesizers te horen. Morgen gaat het vernieuwde geluid van langs de lijn om twee uur voor het eerste eter in. De opdracht voor het Metropoolorkest was de tune zonder het bekende en herkenbare geluid te verliezen, op te frissen en af te stoffen. Arrangeur Frank van der Heijden maakte een nieuw arrangement waarmee het Metropoolorkest onder leiding van Dick Bakker de studio is ingegaan. Verslaggever Edson Cornelissen liep een dagje mee met het Metropoolorkest. Um, wij gaan opnemen wat uh, tunes voor de NOS. Dat zijn tunes die heel vaak gedraaid worden. Um, het zijn de uursluiters en uh, de uuropeners van de NOS-programma's en van Langs de Lijn. Het zijn allemaal stukken waar de trompetten een hele belangrijke rol hebben. Die Best B, kunnen jullie dan een glissje van maken daarvan? Dat komt nog een paar keer voor. Dat zit ook in maat 26 en 27. Het metropoolorkest die de openingstune van langs de lijn speelt. Hè? Maar wat komt daar nou bij kijken? Nou, we hebben dit in dit specifieke geval, om, ook omdat het erg lastig is van trompet, hebben we gekozen om het meer in, in lagen op te nemen. Dus we hebben eerst de ritmesectie opgenomen en daar werd de uh, elektronica aan toegevoegd. Daarna hebben we de blazers uh, gedaan met strijkers. Strijkers hebben we nog een keer los gedaan. En daarna komen dus de trompetten eroverheen en dan heb je een prachtige hel dan kun je echt de puntjes op de i zetten. In haal daar een streepje weg onder die accenten. Pa, doen pa, ta, ta. Ja, dat zal ik even Frank. Hij hoort je. Um. De laatste twee achters van 69 zijn, hoe, hoe is dat? Is het lang of kort? Of? Kort. Uh, kort, maar uh, ja. niet kato, hè? Het is een klassieke natuurlijk, hè, die openingstune. Hoe gevaarlijk is het om daarmee aan de slag te gaan? Nou, iedereen kent het zoals het is. Dus elke afwijking, uh, ja, dat, dat, want het heeft nog een soort nostalgie. En je hoort iets ander klankbeeld. Er zitten natuurlijk nu strijkers bij. En uh, het is wat, uh, ja, wat meer elektronica. Dus we moeten heel voorzichtig zijn en het zo goed mogelijk doen. Uh, Dick, ja? kunnen we dan in maat 10 uh, één grote fraseringslijn erover zetten... dat we dat meer Dumpa da di da, Onder een lijn, in plaats van los... En toch wilt u natuurlijk wel iets van nuance erin leggen, want het moet wat verfrist, wat afgestoft worden. Absoluut. En da daar vandaar ook dat er uh, echt uh, aan de ondergrond uh, wat sequencers en synthesizers zijn gebruikt die in het origineel niet zitten. Dus ietsje modern, zonder, zonder uh, tekort te doen aan het, uh, aan het stuk. Ik was nog één punt. Ja. 76 en 82 voor de houtblazen. We hebben de studio even verlaten en dan komen we in de technische ruimte terecht. Het mengpaneel staat hier. Wat gebeurt er hier allemaal? Hier nemen we het op en er wordt kritisch meegeluisterd. Ja, dat is mijn functie aan de andere kant van het glas. Meteen meeschrijven, kijken wat goed is en dan uh, alles bewaren wat goed is. En dan, daarna met de mix, de eindmix, als we echt zeg maar, een soort eindmontage gaan maken. Geluidstechnisch dan gezien. Dan uh, komen alle goede nootjes op de juiste plek. Vandaag zien we hier met name de strijkers en de blazers. Maar er stond al het een en ander. En we hoorden dus al een soort van mix hier door de speakers gallen. Hè? Ja, we hadden een paar dagen geleden is de, de rhythmsectie en de percussie is al opgenomen. Dus noemen ze gewoon een basistrek. En daar wordt de rest op ingedupt. Op 17. 17, de tweede noot. Voor de achtste rust, daar zit ook een puntje. Dat wij dat hier nu een paar keer doen en dat we echt de puntjes op de i zetten... is omdat het ontzettend vaak wordt gebruikt. We kunnen het zo live spelen met z'n allen. Maar dan, ja, als je dat dan elke dag hoort, dan denk je... hé, hey, hier is nog een heel klein dingetje en daar, dat moet je niet doen. En ja, uiteindelijk het eindresultaat. Dan moet het natuurlijk wel geworden voor de komende 30 jaar. Absoluut. <laughs> Dat, uh, het is geloof ik 6000 keer uitgezonden de, de oorspronkelijke versie. En uh, nou, daar hopen we nu weer een lange periode tegemoet te gaan... waarin de Metapolecus deze dingen heeft uh, gespeeld. Het is natuurlijk erg leuk om het, uh, die oude tunes nieuw leven in te plaatsen. <laughs> Morgen dus. neem nog even lekker die oude tune. Ja, heerlijk. En, uh, een berichtje eroverheen, zoals het hoort. In de tweede ronde van de play-offs om uh, promotie-degradatie... staat Rodi SC op de graanschap. Superboer uit Doetinchem wonnen in Limburg. Ook uh, de tweede wedstrijd tegen Fortuna Sittard. De ploeg van uh, trainer Pieter Huistra won met 3-1... na het eerste duel afgelopen woensdag op eigen veld al met 2-1 te hebben gewonnen. De tune is afgelopen. Ik kom zo nog even terug. Maar het slotje wil ik even mooi horen. Vlak voor we naar het oog gaan met Max van Wezel... Dat is de oude tune. En dan hadden we eerder vanavond ook nog de slotklap, zoals het zo mooi heet. Ik ben de dirigent van de oude tune. Ik tel af. Drie, twee, één. Nog een keer. Ja.